Met 1-0, er gebeurt van alles, er is sfeer, er is voornamelijk 4- natuurlijk, bij uh, de supporters van Celtic. En nu uh, zie ik dat er toch een vrije schop voor Feyenoord wordt, ik vond het ook al vreemd. En Piet Romein gaat hem zelf nemen, maar Williams stond daar braaf zo uh, om een doelschop te nemen. En Hazion gaat de vrije schop nemen, met een boogje voor het doel, eruit gekopt. Nog een mogelijkheid voor Feyenoord, door Moulin er weer ingekopt. Een andere kant voor Israël en het is een doelpunt van Israël.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 De Bello staat klaar en heeft gefloten en de bal is aan het rollen in de verlenging. De eerste minuut van de verlenging is begonnen. En de Celtic is in de aanval met één gevaarlijk door. Dat kan een doelpunt worden en het moet zelfs een doelpunt worden. Van Bolles nou uit het doel gehaald en in de handen van Pieter Schaafman. Oh, wat een toestanden en de Celtic spelers appelleren daarvoor een doelpunt. Maar het was geen doelpunt. In de, voor, uh, in de bezit van Theo van Duiverboot. Theo van is de plaats naar Asiel. Asiel gaat vast door. De benen heen met die bal schot En naast. Oh. Centimeter naast de paal had al van hier gezien, wat een schitterend schot, asiel. Die ongeveer deze wedstrijd het top bereikt. De bal tussen de benen doorspeelde van Brogan en Toen, of fabelachtige moesten En dat ging nu net naast de paal. Jongen, jongen, hoe is het mogelijk dat Feyenoord maar niet mag winnen? Want nooit moet eigenlijk deze wedstrijd winnen als het wat anders gebeurt, dan vind ik het eigenlijk niet terecht. Maar goed, het voetbal en uh, we moeten met alle zekering houden. Rieners is wel, zal daar op gaan ruimen, doet het ook. Weer daar weer niet te bereiken. hij wordt daar heel erg hard op zijn huis gezet. Hij kan niet bij de bal komen. De Haziel. Applaus voor Haziel. Van de Van Haarleggen. <laughs> verdraagt weer de zeven. Ze kunnen er niet bij komen. Geweldig hè. Het is Haak die er gedaan heeft. Haak gaat zelf mee. Zij wel, Offensieve kracht. Kom op met die Paas. Maar hij komt met die Paas niet. Want nu loopt iedereen buiten spel. Nog niet buiten spel nu. Kan misschien een schot komen van Kinsval. van naar binnen. Ja. En nee. En Haak. Haak. Haak. Nee. Nee. De keeper En de Eruit. Oh! Moeder, moeder, moeder, moeder! Oh, wat was dat mooi! <laughs> oh, en iedereen gaat en iedereen zegt Feyenoordje toch! Dit was de kans geweest, maar de kans werd weer niet benut. En wat gaan we dan doen? De bal komt bij Feyenoord terecht. Wim van Haneghem met een tegenstander bij zich plaatsen dan bal even achterwijt. Dan op Theo van Duivenboden, dan door.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 En toen dacht ik naar hemel, waar moet dat naartoe, en toen kwam dat doelpunt toch. En kijk nou eens naar de overkant. Het is grandioos, grandioos, grandioos. Die honderden vlangen, die putters, die mensen. komen. Het moet naar Nederland komen, het zal naar Nederland komen zo snel een keer. Want we staan allemaal hier overheid, we staan hier eigenlijk... <laughs> als, als een stelletje dan staan we erbij, maar mogen er een keer dwaas zijn. Oi, oei oei oei, gevaarlijk. Gevaarlijk de vlo, Johnstone had de bal voor de doelgetrekker, heeft de boord toegetrokken maar heel slecht gedaan, en in prachtige samenwerking, ruim met de Feyenoord dus de bal op, hoe lang nog willen want elke seconde, wil ik kwijtellen 1 minuut, 55 seconden nog in deze wedstrijd, Pieter Schaafland, heel rustig, Neemt die bal nu uit, op het hoofd van Koen net als van Arnhem.